1 minuut over 7 Joost hier, het Q Music Nieuws van nu.nl. Krijg van Nathalie. Nou, Goedenavond, Schiphol verwacht dat er morgen geen vluchten geschrapt hoeven te worden. De afgelopen dagen gingen dagelijks honderden vluchten niet door... vanwege het winterweer, ook vandaag. En niet alleen op Schiphol, maar ook op Eindhoven Airport... vallen vluchten uit door de sneeuw vandaag. Daar zijn zelfs militairen ingezet om de landingsbaan sneeuwvrij te houden. Deze militair vertelt hoe ze dat doen. Schuiven, borstelen en blazen. En wij zorgen er eigenlijk voor dat de condities in het landingsterrein zo zijn... dat vliegtuigen veilig kunnen landen en opstijgen. We werken hier met een vaste crew aan chauffeurs... maar we hebben zelfs ook vrijwilligers die zich aanmelden... om ons te ondersteunen tijdens deze werkzaamheden. Maar om op Brabant. In veel gemeenten worden de komende dagen geen vuilnis opgehaald vanwege de sneeuw. Onder andere in het Gooi en het westen van Brabant is dat het geval...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 De windmolen staat er pas net en was nog niet eens in gebruik genomen. En de ANWB had het vandaag een stuk rustiger met pechgevallen dan verwacht. Ruim 4.500 werden er verwacht, maar daar zitten we nog ruim onder. We hebben dus goed geluisterd naar het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet de weg op te gaan. Toch zijn het ook voor de ANWB pittige dagen om te werken, merkt ook wegenwachter Tijn. Maar ik moet zeggen, het werk zelf, dat wordt wel heel koud. De handjes bevriezen snel. Als je nou in een snelle reservewiel moet draaien bijvoorbeeld, dat is uh, niet altijd even fijn. Als we om op Brabant. De meeste meldingen gingen over vastgevroren portieren, accu's en laadkabels. En we sluiten af met het weer van weerplaza. Vanavond is er kans op een winterse bui. De temperatuur ligt rond of net boven het vriespunt. Morgen is het goed als droog bij 1 tot 3 graden. Een paar mini-vertragingen gemeld door flitsmeister langs de vertraging op de A6 Emmeloord-Lelystad... tussen Emmeloord en de Ketelbrug. 10 kilometer, 6 minuten. Joost Swinkels. Okay, dan gaat hij dan de avondshow voor woensdagavond, sammer 12 to 12. Zometeen ook Eminem komt eraan naar David Gedda. Beste liedjes uit 2025. Summer, Make Your Music en 12 to 12. Daarvoor David Guetta, Medicine, Love... and Never Going Home Tonight. Maakt het uh, negen minuten over 7 op deze woensdagavond. Joost hier, hey! Ha, ik werd vanochtend wakker. Ik had helemaal een kriebel in mijn buik. Ik had helemaal een kriebel in mijn buik. Uh, er werd ons beloofd dat we wakker zouden worden in een wereld... die wij niet meer zouden herkennen. Dus vol verwachting opende ik vanochtend dan ook mijn gordijnen. En het eerste wat ik zei... Wow, wow. Het heeft flink gesneeuwd. Het is flink gesneeuwd. Mijn dakraam was ook zo lekker ingesneeuwd. Weet je, het voelde helemaal filmisch bijna. Um, vandaag in het Nederland, uh, ja, toch wel een beetje dat het op zijn gat lag. Uh, thuiswerken is weer de norm. Ik zag iemand vandaag echt waar met acht zakken wc-papier bij de zelfscan. Dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Het komt allemaal wel weer goed. Het komt allemaal wel weer goed. Um, wie er wel heel druk zijn, zijn natuurlijk de jongens en de meisjes op uh, de sneeuwschuivers en de strooiwagens. En één daarvan is de Rotterdamse glimlach, Mitchell. Het is de aankomende dagen echt nog. Nog wel uh, flink aanpoten met z'n allen, maar het werkt plezier. Een glimlach is de kortste afstand tussen de mensen. Ja, die zitten echt nog wel lekker in hoor. Hey, we hebben fun, we hebben lol, we eten gezellig met elkaar. De stad zit helemaal knooi. Ja, het is eigenlijk gewoon uh, één grote Efteling hier. Winterwonderland. Woehoehoe! <lacht> Kijk eens aan. Ja, omdat het zo'n koude tijd is, ben ik gisteren met iets leuks, iets leuks gestart. Namelijk het Q-avondshow Sneeuwcollege. Dat is een hoorcollege speciaal in het leven geroepen... om je wat meer op de hoogte te brengen over alle interessante zaken... rondom de sneeuwval, strooiwagens, sneeuwpoppen, et cetera. Zo meer. Oké, oké. Ja, zometeen antwoord op de vraag of strooizout hetzelfde is als tafelzout. En mogen kids nou eigenlijk zomaar sneeuwvrij krijgen? Antwoord krijg je zo. Q music. Look. If you had... One shot. One opportunity. To seize everything you ever wanted. One moment. That you captured...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 He sold me Changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the podcast Connected, intentions reflected, the land is respected in my world, one day I'll be gone and life will go on, you hear my song in my world, and you went through the leaves and the flowers and trees and the earth and the sea. From way out here, it's easier to see, there ain't no difference between you and Jack Beck, your Hello Black In My World. Het gaat deze dagen over niets anders dan het winterse weer, de sneeuw. En daarom dacht ik, is het niet een goed idee... om je wat meer informatie en feiten te geven over dit winterse weer. En daarom presenteer ik wederom... het heel veel liefde vandaag deel 2 van het Q-avondshow Sneeuwcollege. Ja! En net als gisteren, het is een hoorcollege... dus kruipt dicht tegen de radio aan. Grote vraag is natuurlijk, waarom storten niet massaal... alle daken in onder de sneeuw? Veel gewicht, veel gewicht. Nou, heel simpel, die daken zijn daarop berekend. In Nederland moet namelijk volgens de Europese regelgeving... een dak minimaal een belasting van 56 kilo per vierkante meter aankunnen. Omgerekend komt dat neer op 50 centimeter verse sneeuw. Per vierkante meter. Dus in die zin gaat een dak echt niet snel instorten. Dan was er nog iets anders, namelijk het sneeuwvrij op die scholen. Mag dat eigenlijk zomaar? Mogen kinderen zomaar sneeuwvrij krijgen? Nou... Begin je vandaag een kind thuis zitten in plaats van op school. Uh, mogen die scholen dat zomaar doen? Het korte antwoord is eigenlijk nee. Dat sneeuwvrij dat bestaat, officieel niet. Het is wel zo dat scholen een zorgplicht hebben. Dus als de routes naar school onveilig zijn voor die leerlingen en docenten... dan mogen scholen overgaan naar een online lesprogramma... Of het klaarzetten van een paar opdrachten die die leerlingen Matthijs kunnen doen. Wat heet sneeuwvrij in de Volksbond. En dan was er nog iets over dat strooizout. Want is strooizout nou hetzelfde als tafelzout? Nou, daar wist ik niet zo heel veel over. Maar strooizout is gewoon natriumchloride. Net als tafelzout. Het is alleen grover, minder zuiver en het wordt vaak als pekel gestrooid. Dat is zout gemengd met water, zodat het dan beter blijft plakken en sneller werkt. Zout verlaagt dan weer het vriespunt van water en blijft dan effectief tot ongeveer min 20 graden. Kouder dan dat, dan geeft ook zout het zelfs op. Alternatieven die zijn er wel, bijvoorbeeld zand. Je kunt ook suiker of gassap gebruiken. Dat zijn allemaal alternatieven die je nog zou kunnen gebruiken voor strooisout. Maar in basis, heeft het gelijkenissen? Zou ik het lekker over de pasta strooien? Nee, dat denk ik niet. Dat zou ik niet doen. Um, vraag nog in de q -music Gip, onder andere van Peter Krabbe. Dat heeft niet zozeer met het sneeuwcollege te maken, maar wel met zijn eigen portemonnee. Wordt er vanavond nog geknokt in knok tegen de klok? Jazeker. De aanmeldingen daarvoor die gaan zo meteen open. Eerst zit Ellie Golding bij Cube. You're the light, you're the night, you're the color of my blood.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 Golding back your music en love me like you do. Knok. Knok tegen de klok. Bij deze, bij deze zijn de aanmeldingen weer geopend voor knok tegen de klok. Ja, kans om de portemonnee flink te spekken, die decembermaand, die was al duur genoeg. Daarom deze hele week een vrijgevige klok. Ik zeg het daarbij. Het startbedrag van de klok is deze hele week 100 euro. Dus dat betekent als je gelijk daarna stoproept, stop roept, je sowieso al 100 euro in de pocket hebt. Uh, wacht je te lang, spat de klok uiteen, krijg je helemaal niks. Dus vond je vandaag rijden met de gladheid zo spannend dat je een paar nieuwe onderbroeken hebt moeten kopen? Of denk je, nou, mijn kleine die kan inmiddels wel een nieuwe winterjas gebruiken, want hij groeit er nu echt een klein beetje uit? Uh, een kansje, mag je wagen, stuur dan nu het woord klok via de Q Music App. Ook komt de alarmschrijf eraan van Thomas Gray. Ik vind dat echt een waanzinnig trek. 21-jarige Canadese producer. Is het een liedje wat je gehoord moet hebben?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 Ah, nu met gratis tablet. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie, weg van de massa op ElizaWasHere.nl Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf.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 Nieuwe ronde knok tegen de klok zo meteen. Als je nog mee wilt doen, stuur dan een klok via de Q app. If you wanna dance, take my hand, take my I'm waiting En war. Nieuwe ronde knok tegen de klok. Zometeen meteen jouw kans op een paar honderd euro. Eerst tijd voor de alarmschijf. Komt van Thomas Gray. 21-jarige Canadees. Groot talent. Hij maakt een track. Die knalde die op TikTok. En zoals het dan gaat op TikTok. Dan waait het daarna eigenlijk heel gauw over naar de radio. Wij denken dat het hele hoge oog gaat gooien in de Nederlandse top 40. Daarom deze week. De Q-music alarmschijf. Thomas Gray. Rumor back to me Een beetje je minstens de aan. Knok. Knok. Tegen de klok. Hey Mout, goedavond. Goedenavond. Uit Hengeloe. Hengeloe. Oh. Hey Mout, um, je gaat binnenkort op uh, wintersport op skitrip. Wat is nou jouw favoriete drankje als je dat mag bestellen in de appere ski? Mijn lievelingsdrank in de appere ski is zo'n een appelsprits. Een appelsprits. Nu weet ik met de inflatie dat het hartstikke duur is op zo'n trip. Dus is dat de reden waarom je mee wil doen met Knok tegen de klok? Je denkt oké. Okay, Ga ik met een goed gevulde portemonnee op ski-trip, of is er een andere reden? Um, nou, eigenlijk was het meer als grapje dat ik dacht ga het gewoon proberen, maar nu is het wel heel leuk, als het wel lukt voor de afreis. Ja, nu wordt het ineens heel serieus. Kijk, nu is het zo dat je dan op de radio bent en jouw vrienden weten dit misschien straks. Is het dan zo dat het eerste rondje straks ook van mout komt? Ik ben daar wel bang voor nu, ja. Dus ik denk dat ik dat maar moet doen als ik wat win natuurlijk. Als je wat wint. Mout, kijk die decembermaand was natuurlijk hartstikke duur. Daarom verzekeren wij de klok de eerste week van januari, of nee, de tweede week van de avondshow... laat ik het zo zeggen, op 100 euro. Dus de klok start zo meteen op 100 euro. Dus je kunt ook meteen stop zeggen, heb je sowieso 100 euro in de pocket. Oké. Okay. Doe er je voordeel mee. Um, maar goed, het is nu verder aan jou. Mout we gaan beginnen in 3, 2, 1, daar ga je. 100 euro. 115 euro. 131 euro. 167 euro. Stop. Stop de klok, ja. Nou. Applaus, applaus, applaus. Hey Mout, 167 euro. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Ik durfde niet meer verder. Je durfde <laughs> niet meer verder. Je niet meer. Wat had je een beetje voor bedrag in je hoofd? Dat je dacht, dit moet het zijn? Ja, ik dacht 180 ongeveer, maar... Het ging niet een hele grote stap omhoog. Dus toen dacht ik, dan is het nu goed. Nou, 167 euro zit in de buurt. De vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Luister even mee. 196 euro. Daar kwam nog wat bij. 228 euro. 228 euro en de klok Ja, nou ja, het, het viel nog mee. Het viel, okay. het, viel <laughs> nog mee, het viel nog mee, 167 euro is ervan voor jou. Heel veel plezier op ski-trip. tot later. Dankjewel, fijne uitzending. En vanavond om kwart of elf bij Lars een Nieuwe Ronde, knok tegen de klok. Ik wil zo meteen een vooruitblikken op het verboden woord van 2026. Eerst het de gaga bij Q.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 muziek wacht op mij. Het... Het woord... Vanaf aanstaande maandag bij Q Music, het verboden woord... hoor je een van de Q-DJ's beetje uitspreken. Druk dan op de rode knop in de Q Music App. Kom je op de radio, dan win je misschien wel 500 euro. Deze hele week vraag ik aan mijn collega's wat hun voorspelling nou is. Nou, De tussenstand is als volgt. Marieke Elsenga denkt dat Matt het het vaakst gaat zeggen. Zowel Lars Boelen als Judith Eijk denken dat ik het dan weer het vaakst gaat zeggen. Waarvan Lars Boelen zelfs denkt dat ik het 50 keer zou uitspreken zou betekenen 25.000 euro te winnen in de avondshow. Zometeen vraag ik het aan mijn lieve vriend en collega Wim van Helden... en ik heb nog een leuke verrassing, dan wel voorspelling... van een andere collega over hem. Zometeen meer, ook het nieuws van 8 uur. Nathalie, goedenavond. Ja, goedenavond, flink schrikken in Utrecht. Daar is een deel van een sportcomplex ingestort. Je hoort de... zo meer. En de Veda van Vilia. Taylor Swift. Hoor je zo...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 Even schaften, even lunchen, even sparen. Nu bij Spar, een combideal. Een versbelegd broodje en drankje naar keuze voor 5,75. Tot snel bij jouw Spar in de buurt.